Welkom bij Peaceful Radio, hier op Zandvoort en mijn naam is Benno of We zijn begonnen met een track van Vigman Tas, uh, Vigman Tass is een meneer ergens ver in het buitenland, met zijn track Green Color. Thank you. Um, volgend nieuw werkje, ja ja, ik hoop dat ik het allemaal goed uitspreek, Emon Karan. En met zijn cd Awaken. En allemaal onder eigen beheer uitgebracht. Dat gaan steeds meer artiesten doen. En uh, nou, we zijn er blij om. Dat zien in we ieder bij Peaceful Radio nog terechtkomen. Veel plezier. Mysterieuze klanken... Space Hotel van Alm Kroemmerkan. Voor het label uh, New Earth Records, die is tot ons gekomen via Osho.nl... Muziek van jaren geleden. Ja, zit ik gelijk te denken. We willen wel eens even weten wanneer dat al geweest is. Even kijken, 1996. Ja, ja, zo uh, ver is het allemaal weer terug. Dan de laatste trek. In het eerste uur van Peaceful Radio aflevering 798, hier op C-Event, komt van Danny Becher en Healing Music van het label Oriane Music en de cd heet Touched by Sound. Graag tot straks voor nog een uurtje muziek.